Bob de Jong op, op, op de eerste 200 meter. En ze gaan er ook echt voor. Als je kijkt wat voor energie er afstraalt. Wat voor ritme er is hier. Wat voor macht achter die slagen zitten. Dan zit de snelheid in de eerste ronde wel goed. Maar nu is het belangrijk van wat gaat die eerste ronde. Wat gaat de eerste ronde. De eerste ronde gaat een rondje. 28-5. 28, 28, 25. 25. 28 46-94 voor Sven Kamer. Ja, dat is uh, andere koek. Dat is van een andere orde. En uh, Kramer rijdt daar voorop. Blokhuizen in tweede positie. Het is zeven uur inmiddels. Het nieuws van zeven uur stellen we ietsje uit met uh, nog een minuut of vijf uh, van nu. Want we willen natuurlijk weten wie er wereldkampioen gaat worden op die vijf kilometer. Bob, Sven of Jan. Op de baan is Jan, Jan Blokhuizen, teruggekomen. langs zij. en misschien wel voorbij bij Kramer. Nee, Kramer ligt nog een tweehonderdste voor. Met allebei een rondetijd van 29-2. Het verschil met Bob jong erben in deze fase. Al meer dan drie seconden voor beide houders. Ja, rijden. dit is een mooie ronde voor Jan en voor Sven Kramer. Als je kijkt met die harde opening, dan komt die eerste ronde heel makkelijk. Maar dan is die tweede ronde heel belangrijk. Die moet je niet, niet te hard op laten lopen. Als je dan gaat van een rondje 28 naar een rondje 29-2, dan doe je het gewoon goed. Nu moet je zorgen dat je lager die 29 blijft rijden. Want in deze ronde moet je ook die voorsprong pakken op Bob Jong. En jawel hoor, weer een rondje 29-4 van Sven Kramer. Die voorsprong is nu al vier seconden op Bob Dion. Goeiedag, wat een verschil al. En Jan Blokhuizen volgt in het spoor van Sven Kramer. Maar moet wel blijven oppassen. Ik zag hem net. Vorige ronde de buitenbocht induiken. Heel dicht, rakelings langs de pion met zijn linkerbeen. Het zal je maar gebeuren. Het overkwam hem trouwens vorig jaar op het WK in Insel op de 50 kilometer. Toen werd Jan Blokhuizen gedisqualificeerd vanwege dat insnijden van de bocht. Dus Sven Kramer nog altijd aan de leiding. 29,7 voor hem. Maar kijk, Blokhuizen heeft 29,6. Een tiende sneller in de afgelopen ronde. 2-15-34 de doorkomsttijd van Kramer. 4 seconden, 2 tienden sneller al dan Bob de Jong. Kramer versnelt. Versnelt al op de kruising. Aan het einde van de kruising heeft Jan Blokhuizen al te pakken. En dit is een ronde, Erben, met twee binnenbochten voor hem gezien vanuit de kruising, waarin Kramer wil gaan toeslaan. Ja, en dat Wat nu gaat, wil u een gaatje maken. Het is mooi dat de twee jongens aan elkaar gaan waarzetten. Ze dus kunnen elkaar echt, echt drijven naar een fantastisch einde. Ze hebben elkaar nodig op de kruising. En jawel hoor, een rondje 29-3. Het gaat ongelooflijk hard. En ik moet nu zien of Jan Blokhuizen nog kan Aanhakken. Het gat op de kruising. Jan Blokhuizen gaat naar een binnenbaan, maar het gat op die kruising is 30 meter. Het zal zo'n beetje kleiner worden. Maar ik ben benieuwd of hij ook dat gat weer kan dichtrijden met deze binnenbocht. Kramer door de buitenbocht heen. en Het mag dan wel 23 maart zijn. Ik heb toch even het barrecord erbij gepakt. Het barrecord staat op naam van Sven Kramer. Uit 2007 kwam die door op de 2600 meter in 3.13.81. En daar zit hij niet zo heel veel boven. 3.14.50 voor Sven ja, Kramer. En nu komt er een moeilijke wissel aan. Want Blokhuizen moet versnellen. In de binnenbocht Kramer en Blokhuizen. De ploeggenoten bij TVM lossen dat prima op. En Kramer gaat mee eventjes achter Jan Blokhuizen. Duikt nu achter de rug van Blokhuizen aan. Gaat op tijd naar de juiste baan naar binnen toe. En dan komt Sven Kramer weer het rechterstuk stuk opgereden Met weer een meter of 5, 6, 7 voorsprong op Jan Blokhuizen. Ja, ze gaan nog mooi samen op. Hè. En dan hebben ze elkaar echt geholpen op die kruising. Rondje 29, van Blokhuizen. Rondje 29, 6 van Sven Kramer. En dan is het fijn hoor, dat je iedere keer op die kruising van elkaar kunt, kunt, kunt, kunt genieten. Ze komen door in 3-44. Nog sneller dan Jonathan Koek. En nu moeten ze het laatste 500 doorrijden. Nu begint de 5 kilometer. Nu wil je zien wie er hier de sterkste is. Sven Kramer en uh, Jan Blokhuis uh, animeren het publiek hier in Tialf, maken er een mooie strijd van. In die uh, rood-wit die uh, oranje-blauwe pakken van het uh, Nederlandse team Kramer doorgekomen. 4-13-86, weer een rondetijd van 29-7. Weer dezelfde situatie ja, als twee ronden geleden. Hij duikt achter de rug van Jan Blokhuizen. Het lijkt tactiek hebben. Ja, maar het is heerlijk hoor. Want hier kun je van genieten. Als je twee keer zo'n kruisje want je even kunt uitrusten. Dan kun je weer een rondje extra, extra doorrijden. En maar nu gaat Sven Kramer wel de gas aan. Nu zet hij die gaskraan open. En dan moet het ook wel. Want in deze ronde pakte. Bob de Jong die ging hij naar die lage 29ste toe. Ik ben benieuwd naar deze ronde. De ronde 30-0. Ja, nu gaat Bob de Jong de tijd terugpakken, hoor. Maar hij heeft nog drie seconden voorsprong op die tijd van Bob de Jong. Drie seconden. En 24 honderdste is inderdaad. 3 seconden 24 honderdste is het voorsprong, de voorsprong die Sven Kramer heeft. De wereldkampioen van 2007, 8 en 9 op deze 5 kilometer. En natuurlijk de Olympisch kampioen van 2010. Daar komt hij weer aan. Sven Kramer door de buitenbaan gereden. Hij moet nog twee ronden rijden met nog twee ronden te gaan. En een rondetijd van 29,5 levert hij maar twee tienden in het verschil. Erben 3 seconden en 11 honderdste. Jan Blokhuizen. Trouwens is ook nog sneller dan Bob de Jong... Dus Lijkt op weg naar zilver, misschien wel brons. Oh, maar Kramer op weg echt. naar goud. Maar het gat is gemaakt hoor. Jan Blokhuizen moet nu echt Sven Kramer laten gaan. Die gaat hem niet meer inhalen. Want dat gat is veel te groot. Blokhuizen moet echt gaan voor die zilveren plek. Ik denk dat het te moeilijk wordt. Ik denk niet dat hij het gaat halen. Ik denk niet dat hij die tijd van Bob de Jong halen Maar iemand anders gaat wel de tijd van Bob halen. Dat is namelijk Sven Kramer. Sven Kramer rijdt een rondje 30-0. Met nog één ronde te gaan. De laatste ronde en 2,5 seconden voorsprong. Hier rijdt de wereldkampioen. De nieuwe wereldkampioen. De oude nieuwe wereldkampioen. De man die drie keer wereldkampioen dus al werd. Zes keer in totaal al wereldkampioen werd. Op vijf en tien kilometer. Op weg naar zijn zevende individuele wereldtitel. En dat is het op zijn thuisbaan in Thiaf in Heerenveen. Hier komt hij aan. Sven Kramer. Hij is helemaal terug. En bewijst dat andermaal. In zes minuten, dertien seconden en 87 honderdste. Wordt hij wereldkampioen op de vijf kilometer. En Jan Blokhuizen levert in de laatste ronde te veel in voor een medaille. Bob de Jong kijkt om zich heen en maakt een uh, schoudergebaar van... ja, nou ja, het is niet anders. Het goud gaat naar Kramer, het zilver naar Bob de Jong... en de bronzen medaille gaat naar Amerika, naar Jonathan Cook. Voor Jan Blokhuizen resteert de vierde plaats. Het tweede goud voor Nederland op deze geslaagde tweede dag van de week afstanden. Twee keer goud, Stefan Groothuis en Sven Kramer. Drie keer zilver voor iedereen Wüst, Kjelpenhuis en Bob de Jong... en een... Een keer brons voor Linda De Vries. Morgen dag 3 van de EK afstanden in Heerenveen met de 1000 meter voor vrouwen, de 10 kilometer voor mannen en de 5 kilometer voor vrouwen. En de uitzending morgenmiddag op Radio 1... komt dan live vanuit 10.30 tussen 12 en 6. En langs de lijn is er vanavond ook weer om 10 uur. En dan onder meer gaan nabeschouwing. Excelsior tegen FC Groningen. Met Twan van Peperstraten dan. Op deze zender na het uitgestelde nieuws. Eerst uh, de ster. maar dan ook de NTR met Mandiara. Goedenavond. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...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 Geld besparen zonder veel moeite. Kies 1. Luister 30 maart naar De Blauwe Vrijdag van Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Werken wordt nog leuker met Office Basis van Ziggo Zakelijk.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 Zembla deze week over ziekteverzuim. Grote bedrijven huren commerciële bureaus in... die beloven dat zij het verzuim fors kunnen terugbrengen. Callcentermedewerkers medewerkers zonder medische opleiding... bepalen of je wel of niet ziek bent. Is dit doktertje spelen wel verantwoord? De Verzuimpolitie in Zembla. Vanavond 10 voor half 10 bij de VARA op Nederland 2. Leasecontracten moeten een punt maken en geen vraagtekens oproepen. Dit was de L uit het alfabet van alfabet. Alphabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. Alphabetautolease.nl Dit is Radio 1. Raymond Seré met het NOS-journaal. De vogelgriep die de afgelopen week werd ontdekt in een kalkoenbedrijf in Limburg... heeft zich niet verder verspreid. Volgens het ministerie van Landbouw blijkt dat uit onderzoek bij omliggende bedrijven. De maatregelen die waren ingesteld worden daarom versoepeld. Omdat het virus tot nu toe niet op andere bedrijven is aangetroffen... is de zone waarbinnen de maatregelen gelden verkleind tot één kilometer. DAF Trucks heeft een goed jaar achter de rug. Zowel de omzet als de winst van het bedrijf is flink gestegen. De netto-winst steeg in een jaar van 118 miljoen euro tot 298 miljoen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 Aan de Er staat nog één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en, en Zoetewouden, 2 kilometer. Proeven aan kwaliteit, probeer nu. NRC Handelsblad, 5 weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl/proef of bel 0800 1428. Fascinerend en genadeloos goed. Kathleen van Edwebbe en Marco Geuken.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 Goedenavond en welkom bij het koken eetprogramma Manjari live vanuit Studio de Smet in Amsterdam. En we zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen zeven en acht uur op Radio 1. En wilt u reageren en dat vinden we buitengewoon prettig als u dat doet, doe dat dan via onze website Manjari of ons uh, adres manjari.ntr.nl. Op onze website radiomanjari.nl staan de recepten van de uitzendingen, de reacties, de Manjari-test en andere wetenswaardigheden. Vandaag hebben een extra korte Manjari Dit is vanwege het schaatsen wat net afgelopen is. De, we hebben de medailles binnengehaald en we kunnen nu over, met een gerust hart over eten gaan praten. We zijn in afwachting van een paar van onze gasten, want door een bijzondere speling van het lot, en het kan niet vanwege ijs zijn. Lente. Misschien is het de lente inderdaad, ja. de kolder in de kop. Zitten wij hier in een extreem uitgedunde versie van Manjari, want onze gasten zijn er gewoon nog niet. Het is heel gek. Maar mijn steun en toeverlaat, ja. Joon, Johanna Freud, kookboekenfanaat van de kookboekhandel in Amsterdam, is er gelukkig wel. En heeft ook heel erg fijn eten meegebracht. Want wij gaan het vandaag hebben over een klassieker uit de eetgeschiedenis, de garnalencocktail. De garnalencocktail. Dat jij dat nog durft eigenlijk. Nou, het is ook al heel lang geleden dat ik die gemaakt heb. Wanneer hoor. was jouw laatste garnalencocktail? Oeh. Ik zou niet zeggen... Naar Kerst de, 1986. Zoiets ongeveer, ja. ja. Nee, maar mijn moeder die pelde vroeger nog wel zelf echt garnalen. Dat is uh, iedere zondagmiddag eigenlijk. Ja die, ja, die zat dat echt zelf? Die zat uh, die kocht zaterdag garnalen te... kocht uh, garnalen op de markt. En zondag uh, was de hele middag pellen. En dat hadden we dan... Uh, was ze twee uur aan het pellen en dan aten we in vijf minuten op. In vijf minuten halen, uh, hola-hala. Ja, en, want uh, zo, dat is ongeveer de verhouding met garnalenpellen natuurlijk. Ja, want je, we, we hebben daar geloof ik laatst een test gedaan. Hè? Dat je dan ja. drie, drie kilo garnalen nodig hebt om één kilo uh, uh, garnalen uh, te krijgen. Maar je hebt één kilo nodig voor drie ongepelde garnalen. Zo is het, ja. Precies. Uh, jij hebt drie soorten garnalencocktail uh, gemaakt. Ik ben sowieso verbaasd dat dat kan, want ik dacht echt dat er nog maar één ultiem recept was voor garnalencocktail. Ja, maar dat is natuurlijk het ultieme recept wat wij kennen als de klassieke Nederlandse garnalencocktail. Ik zal je vertellen, ik kwam eigenlijk op het idee om dit te gaan doen omdat er een nieuw boek van Jamie Oliver uit is. Ja waarin hij de Britse keuken een warm hart toedraagt. En natuurlijk zijn thuiskeuken. Zijn ouders hadden vroeger een restaurant... In, ergens in het noorden van Engeland, meen ik. en Een soort brasserie. En daar werd heel basic Brit, Brits gegeten. En hij is zich pas veel later is hij natuurlijk vanuit de Italiaanse hoek... de rest van de wereld over gaan reizen... Maar hij heeft nu helemaal back naar de root, to the roots. Heeft hij een boek geschreven over de Britse keuken? En daar zag ik een garnalencocktail in. En toen kwam ik op het idee: we gaan vanavond een garnalencocktail maken. Maar eerst eens even over die Jamie Oliver en ja, die kookboeken. Dat was he? leuk nieuws van de week. Want he? ja, het was bijzonder pikant. Er werd toch beweerd dat Jamie Oliver zijn eigen kookboeken helemaal niet schrijft. Nou, ik was echt verbaasd hoeveel mensen werkelijk dachten dat hij dat wel deed. Want jij wist dit al lang. Nou, ja, maar goed, wat denken? Ik bedoel, geen enkele chefkok schrijft zijn recepten zelf. Dat is echt geen enkele. Dus als je wie, wie schrijft die recepten dan? Daar heb je ghostwriters voor. Ja, dus, zo heet dat eigenlijk. Kijk, er zijn in ons land, zeg ik al, zijn er misschien vijf mensen die echt goed recepten op kunnen schrijven. Want dat is een heel vak apart. En als je kan koken, wil nog niet zeggen dat je die recepten ook op kan schrijven. Dus, dus de, de recepten worden, en maar, maar worden misschien uh, opgeschreven, maar dat niet alleen. Misschien ook wel bedacht door anderen, door ghostwriters. Nou, kijk, daar zal Jamie Oliver inmiddels een heel team voor hebben. In de, als ik het dan terugbreng naar de uh, Nederlandse grote chefs... Hè, die boeken maken... Uh, dat zijn natuurlijk wel, is natuurlijk wel echt hun receptuur die in de boeken komt... maar er zijn mensen die recepten kunnen schrijven, die schrijven dat op... zodat iedere voorbijganger op straat dat kan maken. Want dat is natuurlijk de bedoeling van die kookboeken. Ja. Toch is de desillusie verschrikkelijk ja, groot. enorm veel In Nederland is, is, is, is, nou ja, ik, ik, ik wil niet zeggen huilende uh, groepen mannen en vrouwen... en dan vooral vrouwen, denk ik. Maar het, het valt gewoon zo vies tegen. Je denkt toch altijd van ja... De recepten van Jamie Oliver zijn ook echt Jamie Oliver. Maar dat is ook wel weer waar. Ik denk ook wel dat hij dat team heeft hij natuurlijk, stuurt hij aan. Kijk, vroeger deed hij het natuurlijk veel meer zelf. Naarmate de man groter en bekender. Kijk, hij is natuurlijk een merk geworden. Er zijn weinig mensen zo'n merk geworden als Jamie Oliver. Mm -hmm. Dus hij is naarmate zijn team groter kon worden... en dat heeft hij natuurlijk van het begin af aan zelf heel erg aangestuurd... zal hij minder doen aan dit soort praktische klussen. Ja. Nou, dus hij bedenkt natuurlijk wel die recepten zelf... of heeft een team wat hij zelf geïnformeerd heeft van zo moet het gaan worden. En het is heel bijzonder dat van de week dus een van die ghostwriters... zichzelf heeft geprofileerd op internet... Ja. Die heeft het zelf gezegd. Ik weet niet of hij het wist, hoor, dat ze dit heeft gedaan. Ik weet ook niet of hij er blij mee is. Die reactie ja. hebben we nog nergens gezien. Maar nu we toch zo intiem zijn, Jona Freud. Jij, je, behalve dat jij kookboeken verkoopt... En, en dat jij er van alles van weet... en dat je, ik denk, ieder kookboek wat in Nederland uitkomt... sowieso langs jouw neus hebt zien gaan... ben je ook uitgever van kookboeken. Ja. En je bent net bekroond in Parijs... met een heel belangrijk boek, De Banketbakker. Het boek van Kees Holtkamp. Waar de meester dat... patissier... En Heeft daar ben Kees ik Holtkamp natuurlijk de Ghostwriter. Geschreven. Jij bent de Ghostwriter van Kees Holt. Ja, maar denk je nou? Kees Holt kan ontzettend goed bakken, maar die kan niet een recept opschrijven. En, en hoe Kees werkt en dat ik dan? hebben 2,5 jaar naast elkaar. Aan, uh, aan een bureautje gezeten. Echt gewoon uren per week. En hij vertelde dan? Hij had op een soort, uh, soort uh, kaartsysteem met een soort hanenpoten al, uh, ja, sommige dingen al 50 jaar geleden opgeschreven. Van uh, zoveel procent uh, ei, zoveel procent boter, want in de bakkerswereld werkt het in procenten. En we zijn 2,5 jaar bezig geweest om die recepten zo op te schrijven. Dus ik heb naast hem gezeten. Ik heb gezegd hoeveel procenten en dan zijn we dat gaan omrekenen in grammen. Vervolgens zijn we de receptuur gaan uitschrijven, handelingen. Dingen die voor, zich, voor hem heel normaal waren om te doen wat hij aan mij vertelde. Nou, doe je even dit, doe je even dat. Ik zeg ja. Hoe doe je dat dan? Een ijsbolletjes tank gebruiken om kroketten te scheppen, dat doet niemand in Nederland. Ik zeg, dat doe je als je professioneel uh, kroketten maakt. Maar niet als je thuis kroketten. Heb je niet de juiste ijsbolletjes, stangen. Hebben we hele discussies over gehad. Ik zeg, dat moet ook met twee lepels kunnen. Dus hebben we de hoeveelheden per lepel. Dat dus hebben we allemaal uren over zitten en praten. Maar zoals jij het nu weer vertelt. Dan vind ik het eigenlijk helemaal niet zo schokkend. Dat jij de ghostwriter van Kees Holtkamp bent. Hoezo? Ik vind het niet zo schokkend nieuws. Nee. Dat, dus eigenlijk ook niet dat Jamie Oliver ghostwriters nee, heeft. Nee, maar ik weet op een of andere manier... Uh, kijk, de, mensen, de meest creatieve koks zijn... Uh, uh, hebben vaak ook uh, uh, een, een tik. Of oh, af... dyslexie. Ja, heb en ook hebben ook gehoord. veel dyslexie. Wat ook vaak samengaat. Hè? Met ja. creativiteit heb ik wel eens gehoord. Ja, ik uh, ben ze nog niet tegengekomen die goed kunnen schrijven. Nee. Terwijl ze wel hele mooie recepten kunnen maken. Dus dat is belangrijk dat die opgeschreven wordt. Maar laten we dat doen door iemand die dat goed kan. Het water loopt mij inmiddels bijna uit de mond. Wij gaan zometeen drie verschillende soorten granalencocktail proeven. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik echt tegen de luisteraars zeggen... kom op met uw favoriete granale recept. Of zeg in ieder geval wat erin zit, wat erin moet zitten... Uh, wat mag absoluut niet ontbreken in uw cocktail. Uh, misschien heeft u ook wel een hele beroerde cocktail ervaring Mag ook gewoon. Misschien herinnert het u wel aan verschrikkelijke familieruzies. Kom maar op, manjare, et... Ntr .nl. We gaan er trouwens ook straks nog even de Waddenzee Wasabi Workshop. Chris Baiema, die, gaat, uh, die heeft die uh, doorlopen. Um, en dat was heel bijzonder op het Food Film Festival in Amsterdam. hebben we straks een reportage uh, van. Jona, je hebt drie soorten garnalencocktail gemaakt. Drie... Waar gaat het om in de eerste plaats bij garnalencocktail? Nou, bij de klassieke Hollandse garnalencocktail gaat het natuurlijk puur om de Hollandse garnalen en om de cocktailsaus. Mm -hmm. Maar uit de drie uh, verschillende recepten die ik nu heb gemaakt. Zal ik zal eerst even vertellen uit welke boeken ik ze heb gemaakt. Ja. Er He, is dus één dus uit dat nieuwe boek van Jamie, te gast bij Jamie heet dat. Hele dikke pil weer. Ja, een hele dikke pil met ontzettend veel lettertjes. Ik denk wel eens, uh, die ghostwriter mag ook wel iets minder lettertjes in een boek zetten. Maar dat kan ik zijn, want ik vind het niet veel duidelijker worden. Maar dat uh, kan persoonlijk zijn. Dan heb ik een uh, recept gemaakt uit het boek De Nieuwe Nederlandse Keuken van Albert Kooi, Omdat ik dacht, nou, we nemen ook eens een wat modernere versie. Dat is een uh, boek, heb ik hier al een keer eerder over gesproken. Albert Kooi is een chef in het zuiden van het land die lesgeeft aan een school, aan de horecaschool. En die heeft een heel mooi boek gemaakt, vind ik, echt over De Nieuwe Nederlandse Keuken. Ik denk, daar halen we de garnalencocktail uit, die is heel interessant. Heet dat, heet dat boek ook zo, De Nieuwe Nederlandse Keuken? Nieuwe Nederlandse Keuken, Keuken okay. ja. Ik zal straks vertellen waarom deze heel interessant is. Want hij is het minst Nederlands van allemaal. En de derde heb ik gehaald uit het uh, boek wat we ook al een keer eerder hier besproken hebben. Het Nederlands viskookboek van uh, Bart van Olven. En die heeft de meest klassieke Hollandse garnalencocktail erin staan. Ja, en want vertel eens, wat is er nou echt klassiek aan de garnalencocktail? Nou, dat is de cocktailsaus. Dat is de garnalen en de cocktailsaus. En wat zit er in een die is cocktail... oranje, hè? Die is altijd nou, licht oranje. rozig, ja. En wat zit er in een cocktailsaus? Daar zit mayonaise in. Als je een beetje een goede smaak hebt, dan maak je die zelf. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Er zit tomatenketchup in en daar zit een beetje drank in. En dat kan whisky zijn. Dan heb je de whisky saus. Ik weet niet of mensen die ook nog weten. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar het mag ook een beetje cognac zijn of zoiets. Dan kan er wat woesters, woestersaus noem ik dat altijd. Woestersaus doorheen. Zouten Peper. En dat is eigenlijk een, uh, een cocktailsaus. Ja. Maar nou denk ik bij cocktail toch ook altijd aan een glas. Ja. Ik denk altijd aan een, een, een ringetje een citroen, een schijfje citroen ja, door op de, de helft. Op de, op de rand. Op de rand. En ik denk aan een slablaadje. En Hollandse een toefje sla. peterselie. Ah. Bovenop, kan. Ja, het maakt het wel af. Blijkbaar valt het toch te variëren op dit thema, Jona. Nou, ik zal je vertellen. Die uh, garnalencocktail van uh, Jamie, die wijkt af... doordat de, uh, er alleen al twee, drie soorten garnalen in gebruikt worden. Dus niet alleen de Hollandse garnalen, dat mag ook bij een Brit. Maar uh, die gebruikt ook uh, grote ongepelde rauwe tijgergarnalen. Een beetje bijzonder is, is dat er in de hele rest van het recept... de garnalen nergens meer gepeld worden. Dat heb ik toch maar stiekem wel gedaan. Zonder dat ze dat vermelden, want het lijkt mij niet echt lekker om uh, ongepelde garnalen te eten, maar dat is vergeten um, in het hele verhaal. Uh, en het bijzondere daarin is, is dat er een beetje cayennepeper bij gebruikt wordt en knoflook om die grote garnalen even aan te bakken. Oh, dus die worden even kort aangebakken. Die worden he even heel kort aangebakken. En die worden gemengd dus, die grote granalen worden gemengd... met de klassieke Hollandse of de Noordzeegarnaes, ja. zoals ze die noemen. en de uh, cocktailsaus, die is eigenlijk bijna identiek... aan de uh, klassieke Hollandse, of niet te zeggen helemaal identiek... aan de Hollandse uh, cocktailsaus. Zelf gemaakt? Ik heb hem uh, zelfgemaakt, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, ja, dat, je kijkt me aan zo van... dat kan helemaal niet eens een discussie zijn. Nee, inderdaad. Dat is inderdaad een <lacht> beetje raar aan mij. Maar goed, nou, ketchup heb ik niet gemaakt. Maar de mayonaise maak ik wel zelf. Nou, sinds uh, ik de truc met de staafmixer... hier ook herhaaldelijk heb verteld... en die staat ook op de site... mayonaise maken is makkelijker dan een potje kopen. Ja, want dat is gewoon in een minuutje gedaan. Hè? Dat staat, dat het recept en, staat op uh, onze site. Dan, uh, en bij die van Jamie zit gerookte zalm. Dan komen we bij de meest bijzondere... van het geheel, van ja. deze drie. En dat is de garnalencocktail... Uh, van, uit het boek van uh, Albert Kooi, die nieuwe uh, Nederlandse keuken. Die wordt geserveerd in een uitgeholde tomaat. Nou, dat heb ik ook wel eens eerder gezien ja. vroeger, dus dat is niet zo vreemd. Het enige wat bijzonder is, is dat die tomaat uitgehold wordt. Vervolgens wordt die gepaneerd en uh, gefrituurd. Ja. En wat, wat wordt er gepaneerd en gefrituurd? De tomaat wordt ge gepaneerd en dan in de frituur gegooid. En dan heb je dus een gefrituurd tomatenmandje. En die wordt gevuld met een uh, garnalencocktail. En die garnalencocktail, daar zit appel doorheen. Mijn vader zou dan Dat roepen... is toch nieuw? Dat is een nieuw element. Appel. Ja, appel. Ja. Maar mijn vader zou ook roepen zonde van de garnalen. Dus je ja. go gooit geen appel door de Hollandse garnaaltjes. Nee. Maar goed... Dat is uh, ieder zijn ding. Het maakt het natuurlijk wel heel fris. En wat het bijzonder daarbij is, is dat die geserveerd wordt met een sojasaus. Oké, okay, dat, is, dat is een anders. beetje een Aziatisch uh, aspect. Aziatisch tintje, een sojasaus de met een De Nieuwe Nederlandse gemersier. keuken noemen ze dat. Ja, dat is echt de Nieuwe Nederlandse keuken. Het ziet er wel heel vrolijk uit. En het is ook wel zoiets waarmee je inderdaad aan de kerstdis... of bij andere gelegenheden graag uh, te tafel komt, toch? Ja, met die gevulde het, uh, gepaneerde tomaat. Ja, het is een, mooie, tomaat. Uh, een, gepaneerde, ja, een mooie gepaneerde tomaat en een dekseltje erop... Uh, uh, om het helemaal af te maken. En dan kan je mooi op een bordje zetten. Ik mag niet met mijn mond vol praten, maar ja. vertel even iets over de smaak. Die, uh, ik vind, moet zeggen dat ik dat, uh, net die sojasaus vind ik, uh, bijzonder lekker vind. Ja. Het maakt het wel heel anders. Het is absoluut niet wat wij bedenken bij een garnalencocktail... Heeft het, ik... heeft het een beetje iets Japans? Of ja, dat heeft het. Het is een ja. beetje Kikoman uh, sojasaus. Dat is echt uh, natuurlijk een Japanse, Japanse merk. En uh, ik, vind, uh, ik ben zelf heel erg dol op de gewone klassieke garnalencocktail. En dat wil zeggen, dat is dus eigenlijk de eerste, die van Jamie Oliver? Nee, dat is die van Bart van Olver. Oh, die dat vind ik het lekkerste, de... want voor mij hoeft er bij een garnalencocktail niet echt heel veel... Uh, uh, uh, peperig te zijn. Te zijn. En, ja. en, ja, dat is ook waarmee je groot geworden bent. Dat is natuurlijk altijd het bijzondere met eten. Dat je groot geworden bent met iets en daardoor die smaak gewend bent. Ja, nou dan gaan wij, uh, terwijl wij zo meteen naar de reportage gaan luisteren, gaan wij uh, die ganale cocktail uh, uh, proeven. Ja. En dan gaan wij die becommentariëren na de reportage. Want we gaan eerst naar Chris Bijma. Chris Bijma ging afgelopen weekend voor ons naar het Food Film Festival in Amsterdam. En die mocht toen deelnemen aan de Waddenzee Wasabi Workshop. Nou, mooi kunnen wij het niet maken. Luistert u naar zijn verslag. Je bent gek met sushi en dus heb je je bij het Food Film Festival opgegeven voor de workshop Waddensee en Wasabi, maar het schijnt dat achter elke workshop een idee zit en dus heeft de organisatie gevraagd of je nog even met Lotte Wouters kan praten. Maar ik moest nog bij jou komen, want jij zei je moet bij mij komen praten. Ja, ik wou graag even uitleggen waar die workshop over ging. Ja, ja leg maar uit. <laughs> nou, die workshop gaat eigenlijk over uh, dat sushi een van de meest populaire gerechten ter wereld is. En um, dat we daar met z'n allen heel erg van genieten. Uh, maar dat dat vaak hand in hand gaat met bijvoorbeeld tonijn. En dat het jammer is, want je hebt uh, uh, sushi is eigenlijk van oorsprong een super lokale delicatessen. Uh, en dat is het eigenlijk nu totaal niet meer. En toen dacht ik, hoe leuk is het als we daar eigenlijk weer een lokale delicatesse van maken... en dat met Nederlandse vis doen. Kijk okay, nou, dit is wel genoeg, toch? Ja, dat is, ja, dat is goed, ja. ja. Nou, en bij dat alvast? Dat is al van een minuut. Appa! Hoe lang moet het worden dan? Vijf, uit. Je staat even later klaar in de workshop om met een man of 25... de inderdaad in Nederland gevangen vis te verwerken in de sushi... Bij het maken en rollen valt je op dat er weinig messen zijn en dat er één mes blijft liggen. Het mes van meesterkok Tosao van Koevorden. Inderdaad, een halve Japanner. Nou, Deze nee. van de master. Ja, maar dan mag ik niet aankomen, aankomen. Echt niet? We nee, hebben net gevraagd. <lacht> mag je niet aan zijn mes zitten? Nee. nee. nee echt? Ja, erg, hè? Uh, ja, ja, ik, snap je je al, ja. ik snap het wel, hoor. Ik snap het wel. Dit is het mastermes. Ja. ja, niemand mag het mastermes hebben gehoord. Okay. Ja, niet, niet niemand, maar ik weet dat. Zij niet! Zij niet uh, <laughs> precies. Ik nou, ik weet, ik weet dat het niet wordt geapprecieerd onder chefs als je. Nee, maar ik heb net al een gevraagd. Oh. Als, je, als je zomaar uh, een mes van iemand anders pakt. Ik bedoel, je weet gewoon exact hoe jouw mes werkt. En je, je slijpt hem ook zelf. Tenminste, ik slijp hem zelf. En daardoor is de vorm ook anders dan, dan, dan de, hetzelfde mes wat iemand anders jaren heeft gebruikt. Dit is nou typisch zo'n weetje waarom jij je voor deze workshop hebt opgegeven. Je hoopt op nog veel meer weetjes. Maar je wordt eerst uitgenodigd door een oudere cursiste om van haar een sushi te eten. Die mislukt is, eigenlijk. lekker. Wil je een stukje proeven? Ja. Mag, mag ik de van deze die mislukt is? Die mag ik hebben. Die mag ze allemaal proeven, wat zit hierin? in? Te veel. Te veel komkommer. Te veel garnalen. Maar... En, en te veel rijst, maar wel lekker. Ik ga hem nu eten. Mm. Ja. Iets te veel van alles. Hè? Iets te veel van alles. Maar wel lekker. En die blaadjes liggen dubbel. Ja. Het is een beetje wegkouden nu, hè? Ja, dit zijn te veel. Ja. Twee stukjes zo. Ja, twee blaadjes. Oh... Ik kou ik om. Ja. Ja. Ja. Je moest er eigenlijk vanaf, dat begrijpen. Je kunt deze sushi onmiddellijk vergeten, want Tosao gaat aan de slag met een Hollandse haring. En hoe? Let op. Uh, wat ik dus doe met de, met de Hollandse, Hollandse haring is, uh, nou dit is dan al helemaal schoongemaakt. Daar, daar snij ik eerst plakjes van en dat haal ik heel even door het ijswater zodat een beetje dat, dat, dat, dat slijm wat op, het, wat op de vis zit, dat dat er afvalt. En vervolgens maak ik het heel veel aan met, uh, met uh, vers uh, geraspte uh, gember. En dit is heel fijn gesneden boshuij. Oké, okay, nou, nu ga ik even snel een bordje opmaken. Dit is uh, daikon, dat is Japanse radijs. Dat kan je ook meestal, in Amsterdam kan je dat bij de biologische supermarkten kopen... dit. Je krijgt ook nog een truc cadeau van Iwan Driesen, de andere kok van de workshop. een Japanse kokstruc. is om een vis uh, die net een beetje te oud is, mag ik eigenlijk natuurlijk niet zeggen dit, maar, maar met haring werkt het ook heel goed, om het met een klein beetje sake te wassen. Tot je grote genoegen komen aan het eind van de workshop ook de sterke verhalen los. Die, die giftige kogelvis wordt vaak ook in deze plakjes gesneden. Sterkste neurotoxine ter wereld. Dat is geloof ik 400 keer sterker dan een Siankali, geloof ik. Verslaggever bij mij en hij ging naar het Food Film Festival in Amsterdam. Dit is het programma Mangiare over eten en koken. We zijn er iedere vier weken en reacties worden buitengewoon op prijs gesteld via onze website manjare.ntr.nl En daar kunt u bijvoorbeeld kwijt welke beroerde of niet beroerde fijne herinneringen u heeft aan de cocktail, De cocktail die wij nu aan het eten zijn. We hebben drie soorten cocktail. De recepten komen op onze website te staan, dus dan kunt u zien hoe Jamie Oliver het doet, Maar ook uh, de kok uit... Uh, Albert Kooi uit uh, de Nederlandse kok en Bart, ja, en Bart van, van de Olven, de Olven. Van het grote Nederlands viskookboek. Ja, Dus die drie recepten komen op onze site. Er staan eventjes over de smaak nu. Ik, ik ben nu bezig met de garnalencocktail uh, uit, uit dat nieuwe Nederlandse uh, kookboek. Ja, dat is toch een heel wonderlijke garnalencocktail met, dat, met, dat met die gepaneerde tomaat en die sojasaus. En stukjes appel door de garnaal. Vind je het lekker, de appel door de garnaal? Nee, ik vind dat niet een hele goede combi. Nee, mensen wel vaker hè, mensen fruit en eten. Dat dat, uh, mensen, heel veel mensen worden daar niet blij van. Anderen weer wel. Dus ik word ja. daar soms wel blij van, maar in dit geval niet. Het is een, iets, een frisse, zure smaak aan een garnaal? Ja, en dat is precies het idee. Ja, ik ja. Vind, men zou er zelf ook niet heel erg voor kiezen meteen. Uh, verantwoord is het nog wel, hè, Granade cocktail. Uh, ik denk dat dat nog wel mag, ja. Ja. ja. Want jij was net op het Food Film Festival. Ja. Daar was jij ook niet alleen Chris bij, maar was daar... En wat, wat voor festival is dat? Nou, dat is een, een festival waarvan je nu al denkt, het gaat aan zijn, dat moet zijn eigen succes uh, zeg maar overleven. Het is zo ongelooflijk druk en goed bezocht. En, en met zoveel... Ja, ik hoor alleen maar mensen zeggen, ik wilde naar die film, ik wilde naar die film, maar alles was in de time wat, no wat, wat voor festival het is, is een, het? Uh, Er Ze hebben een aantal uh, filmzalen en daar worden uh, van vrijdagavond tot zondagmiddag uh, op uh, verschillende tijdstippen allerlei films vertoond die iets te maken hebben met Eten. Tampopo, dus een hele bekende film natuurlijk. Bella Marta. Uh, Tampopo is de Japanse. Ja. Uh, uh, Bella Koop Marta film. gaat over een uh, vrouwelijke chef kokken. Uh, een leuke film. Tapas, ik heb pas geleden zelf gezien. De film Toast over het leven van Nigel Slater. Weet je, goed. He. Allemaal films. Het is natuurlijk helemaal een hype dat er films gemaakt worden waar uh, eten een hoofdrol in speelt. En er zijn er natuurlijk ook een aantal klassiekers die er uh, al heel lang zijn. Tampopo is een hele oude film. Ja, maar nou is dit georganiseerd door de Youth Food Movement. Ja. Uh, we hebben wel eens een jongen die ook worst maakt aan tafel gehad. Die, uh, Samuel, Samuel Levy. Samuel Levy, die een van, die, van, van de oprichters opri uh, is van dat festival. Ja. En die, en die uh, zegt uh, uh, dat er ook wel degelijk hele goede bedoelingen achter zitten. Dus het is niet alleen maar een filmfestival. Nee, want er is daar dus daarbij uh, zijn er allemaal discussieprogramma's uh, uh, of een heel programma waarin uh, weet ik veel, er is een, een heel overleg geweest over uh, verantwoorde landbouw. En over. Uh, dus daar zit, er zit een heel programma omheen. Los daarvan is er ook nog een marktje voor de deur. Waar allemaal.. Uh, uh, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Van die uh, slow food producenten hun uh, waar verkopen. Het is een, ik heb haar zelf uh, mogen jureren in een ontzettend leuke quiz die georganiseerd was voor kinderen. Ja. Uh, waarin uh, echt inderdaad uh, gaat over de verantwoord van eten. Waar dus kinderen hebben weer eens hebben mogen zien waar het roze van de roze koek vandaan komt. Precies, het glazuur op de roze koek. En je ko weet het, hè? Nee, dat weet ik eigenlijk oh, nee. niet. Oh nee, dat is een luizensoort. Is dat een luisensoort? Ja, dat is een luizensoort. Het ros van roze koeken? Het ja, wordt gemaakt van luizen. Vinden kinderen het daarna nog steeds nee. leuk? Nee, dus ik zeg ook altijd, het is de beste manier om kinderen te laten stoppen roze koeken te eten. Inmiddels ja. is Nicolaas klein binnengekomen, de wijnschrijver. Dank dat je er bent, Nicolaas. Je bent als een gek in een taxi gesprongen. Uh, we hebben je meteen opgeëist. Je was waarschijnlijk iets heel leuks en belangrijks aan het doen. Ik ging net eten. Oh, oké. Okay. Had je dus al Ik zat glaas... een glaasje wijn vooraf te drinken. Een Wachtend tot mijn vrouw thuis kwam. Nou, uh, ze zal heel even geduld moeten oefenen. Want je mag uh, dit half uurtje bij ons uh, aanschuiven in Manjari. Leuk dat je er Gezellig bent. Gezellig altijd. Ja. ja, fijn. We hebben wel een glaasje wijn voor je ingeschonken. Ja. Het is wit uh, geworden vandaag. En een ganale cocktail voor je klaargezet. Omdat we ja. dat vandaag uh, op tafel zetten. Maar we dachten ook wel meteen. Nicolas Klei heeft daar wel een gevoel bij of een herinnering aan. Ja, want dat is echt natuurlijk jeugdsentiment. En dat ja. is in mijn geval. Ik ben van 61 uh, eind jaren 60, garnalencocktails. Ja. En die konden in zo'n mooi ouderwets champagne glaasje. En soms koep, ook hè? wel op zo'n zo, ja, zo Shell-schelp. Ja, en hadden jullie ook dan dat blaadje sla, Hollandse sla en een blaadje schuifje. kropsla en daarop dan de. Garnalen, cocktail. En maakte jouw moeder dat zelf? Of, uh... ja, ja, mijn moeder had uh, een soort van huishoudschool voor een deel gedaan. Dus die kon, laat ik even opscheppen, heel goed ouderwets Hollandse dingen maken. Oh. En maakte ze dan de saus af met whisky, met cognac of met iets anders? Weet je dat nog? Dat weet ik niet. Maar het zal hooguit sherry zijn geweest. Want... Sterke drank hadden we niet in huis. Mijn vader hield van jenever... maar dat deed hij alleen buitenshuis een <laughs> bescheiden glaasje. Hij mocht binnen niet drinken, begrijp ik. Nee, maar hij, in tegenstelling tot ik eh, dronk echt zeer matig... en jenever vond hij iets voor in de kroeg. Heel goed. Uh, neem een hapje, neem een, uh, neem een slokje... En acclimatiseer. Wij zaten nog eventjes te evalueren hoe, hoe deze genale cocktail was. We hebben een hele moderne uh, met, met sojasaus. En waar zelfs appel doorheen zit. Die ben je geloof ik nu aan het proeven. En we hebben een hele klassieke bijvoorbeeld. Dit ziet eruit als de heel klassieke op het ja. blaadje slaat. Ja, ja, die is de klassieke. Hier zie ik met een schijfje zalm. zalm. Klopt. En die, in de gevulde tomaat die daarnaast is. Ja. Dat is uit de nieuwe Nederlandse keuken. En dat is met sojasaus er Oh, spannend. We krijgen nog een reactie van een luisteraar... en die uh, zweert bij een cocktail met avocado. Nou, dat is ook heel klassiek, heel lang. Toen de avocado uh, in Nederland een beetje voet aan de grond begon te krijgen... dat is nog helemaal niet zo lang. Want ik denk dat dat inderdaad eind 60 jaren is geweest, begin ja. 70 jaren. Had uh, je nooit zomaar een avocado met een lepeltje leeg. Eigenlijk is het gek, dat doe ik nog steeds nooit. Hoewel eigenlijk zelden, hoewel dat heel lekker is. Uh, meestal doe ik er dan nog wel iets. Uh, uh, uh, werd dat gegeten met, met een vrucht erin? Of met inderdaad garnalencocktail in de avocado? Ja. Het uithollen en dan dat holletje leent zich natuurlijk ook prima daarvoor. Daar deed je dan wat ja. garnalen in. En crème fraîche, de, ja. de meest simpele versie ja. eigenlijk. Ja, een dus, beetje dus citroen erbij om ja. het kleuren ja. ja. ook tegen te gaan... En, en dat zure mee te geven, ja. wat uh, verse uh, zwarte peper eroverheen. En klaar is Kees, ja. zo kan het ook. Ja. Nicolas Klein, je bent nu bezig met uh, iets wat uit een nieuw Hollands, uh, Nederlands kookboek komt. Het is een uh, gevulde tomaat. Ik weet het niet of ze uh, uh, die sojasaus hebben. Er zit appel bij, er zit sojasaus bij en het is in een gepaneerde tomaat... Zo heb je hem nog nooit gehad, denk ik, toch? Moeilijk. Ja. Dat roept geen jeugdsentiment op. Nee, dus kortom, het is eigenlijk niet zo heel prettig, begrijp ik dan. Nou, nee, dat, dat hoeft natuurlijk niet. Maar... Nou, maar je houdt wel van jeugdsentiment, toch? Ja, enorm. Nou, als het ja. over wel gaat wel, toch? Ja. ja ik vind, ik er zijn vind bepaalde dingen, ja. daar, uh, valt onder ja. jeugdsentiment. Ja. Ja. Nou, uh, blijf thuis. Uh, uh, Mandjari.ntr.nl Blijf ons mailen met uw favoriete recepten. En dan praten wij door met Nicolaas Klei over iets geheel anders. Namelijk iets wat misschien deze. Zo dan toch echt wel heel populair gaat worden. Althans, daar hebben wij al onze kaarten op gezet. En dat hopen we, Deep Down inside ook wel. Sieder. Ja. Nicolaas Klein, je bent wijnschrijver. Je bent de man van de supermarktwijngids. Uh, je bent een man waar nu uh, alle inkopers in Nederland... van de supermarkten al rekening mee houden. Uh, Omfietswijnen, dat is een van de begrippen die jij gelanceerd hebt. Uh, ik lees niet vaak stukken van jou waar Sieder in voorkomt. En toch denk ik... Diep down inside dat je wel een fan bent. Ik denk dat ik voor iemand die over wijn schrijft... nog behoorlijk regelmatig over cider schrijf. Aha. Want ik vind het erg lekker, maar het wordt nauwelijks geïmporteerd. Want niemand kent het, dus het verkoopt niet. Uh -huh. Maar zodra een, een of andere dappere importeur de kop opsteekt... en met cider komt, eh, schrijf ik er stukjes over in de hoop... Dat iedereen denkt de, van, de oh lekker, dat gaan uit. we kopen. Ja. Zodat die importeur bestaat en groeit en bloeit en mede-importeurs krijgt... en het land overspoelt met lekkere cider. Maar dat is nog nooit gebeurd. Vertel ons wat cider is. Uh, je hebt cider dat is van appeltjes. Je hebt poiré dat is praktisch hetzelfde, maar dan van peren. En je hebt gezellige commerciële soorten. En het is gewoon een soort appelsap met een vleug alcohol en prik. En echte cider maak je uit mijn hoofd. In ieder geval in Engeland, diverse andere landen, maar vooral Normandië en Bretagne... En dat gaat dan net zoals goede wijn van oude boomgaarden, wortels diep in de grond, eh, waar hele mooie vruchten aankomen. En dan is daarna de siedermaker, die gebruikt een heleboel verschillende rassen. Want de ene geeft de zoetheid, de andere de zure, de volgende de bitters. Dus het is net zoiets als wijn maken, een combinatie van allemaal appelsoorten of ja. perensoorten, in het geval van Poiré. Ja. En uh, in vruchten zit suiker en alles waar suiker in zit kan gisten. En dat laat je gisten en dan krijg je uh, ja, gegist appelsap met belletjes en zo'n 5% uh, appels. Ja. En als het goed is, ruikt het als een Ottensienboerderij. Als een ot en Ja. Uh, en hoe is dat dan? Vol jeugdsentiment ten eerste. Uh, ouderwets... Uh, en ik stel me ook voor, vroeger droogde mensen appels op hun zolder. En ik heb het nooit geproefd. Maar ik denk dat het zo smaakte als de sider nu smaakt. En je ruikt een vleugje mestvaalt, en koeien en de buitenlucht. Het moet een beetje stinken, sider. En de hele beste die zien er ook uit als een uh, Technicolor Kitsch zonsondergang: zo prachtig tussen geel en oranje. En dan heb je de appeltjesmaak. En dan inderdaad wat zure en een bittertje voor de pit. Dus dat het niet een soort uh, vage appelsap is, maar echt sider. Jij, jij praat er buitengewoon liefdevol over. Ik weet dat ze in de markt, in de, in de drankmarkt ook al jaren probeerden om sider echt bij ons geliefd te maken, te verkopen. Er zijn allerlei varianten uh, gelanceerd. jills en weet ik veel hoe ze <laughs> allemaal mogen heten. Ja. Ze hebben dat ook heel erg jong in de markt gezet. Ze hebben het heel erg voor jonge vrouwen in de markt gezet. Maar op de een of andere manier krijgt het nog steeds geen voet aan wal. Hoe komt dat? Uh, nou, van die jills snap ik het niet. Want dat is net een soort limonade. Dus ik zou denken, dat verkoopt wel. Al heeft het niks met echte sider te maken. Uh -huh. Maar... Ik heb het idee, als ik zo vraag in mijn kennis ging... dat nou ten eerste weten mensen niet precies wat het is. En als ze denken te weten wat het is... denken ze, oh, dat is een soort Jip en Janneke champagne ja. of zoiets. Ja, dat dacht ja. jij ook? Ja, ik denk dat dat ja. een beetje het imago is wat eraan kleeft. Ja. ja. En dat is, uh, terwijl cider echt bij uitstek, ja, goed, in het Franse land zie je het dan wel heel veel. Het is bij uitstek heel geschikt om smiddags bij lunch, zeg maar, vooral op warme mooie zo zomerse vakantiedagen, ja. om een glaasje cider erbij te nemen, want het bevat toch iets minder alcohol. Dus je ja, staat niet onmiddellijk op dus je hoofd. Het is, het... Goed beschouwd zou het reuze hip moeten zijn. Ja, want... Een beetje gekoeld ook op, op, op, op ja. een terras. Uh, maar ook weer niet ijskoud, want net zoals goede wijn, te koud dan proef je niet meer. Alleen de vieze moet je heel uh, koud doen. Ja, en dan op uh, terras? Of uh, ja, uh, Ik zit blijkbaar vanavond vol met sentimenteel en romantiek. <lacht> Zo'n groot uh, boomgaard met de hele familie aan een lange tafel en uh, iedereen aan uh, de CIDER. Jij bent wel een pleitbezorger van de CIDER. En jij uh, in onze volgende uitzending ga je ook de ultieme CIDER-test doen, heb ik me laten vertellen. Dan kom je echt met de hele bijzondere ciders en minder bijzondere ciders En dan ga je daar uh, uitvoerig. Uh, over vertellen. Ondertussen komt uit België onze gast binnen... die een lange reis heeft uh, overleefd, zo te zien. Want hij loopt nog. Uh, Chris Verburg. Chris Verburg is een zeer jonge, brilja briljante arts... die uh, onlangs een boek heeft geschreven. Althans, dat moet de dertigste verschijnen. En 30 uh, maart zal dat in Nederland uh, uitkomen. En dat is een boek dat uh, onderzoekt eigenlijk uh, ons eten en de mythe rond eten. Uh, eten en diëten. De... Chris Verburg, welkom. Dank u wel, goeiedag. Was je een beetje gestrand ergens? Ja, een beetje problemen gehad met hier op tijd te geraken. Dus uh, met de trainen en zo. Maar het is me dan toch nog uiteindelijk gelukt. Ja. Nou, waar nou, ben ik klaar in... om ben. Nou, ja, je kun... Op sommige vakken ben je een geniaal. Want ik, ik herinner me dat, dat ik op... toen je 17 was... al een keer met je gesproken heb over... Alles wat er in het heelal plaatsvindt. Mm. Toen je iets ouder was, ik dacht 21, heb je het brein van de mens onderzocht. En nu mm. heb je onderzocht hoe wij een gezond leven kunnen leiden. We zitten hier nu met een heleboel granalencocktails. Mm. En er staat witte wijn op tafel. Zijn we fout bezig, Chris? Wel, op zich, ik zie wel heel wat gezonde zaken dat hier uh, liggen natuurlijk. En uh, ja, ik wil natuurlijk zeker niet vervallen in een soort van uh, ja, zedepreek van oei, dit is gezond, dit is niet gezond. Ik denk uh, ja, dat het belangrijk is om, om mensen aan te tonen uh, waarom dingen gezond zijn op zich. Uh. Dus in plaats van te zeggen van ja, dat mocht je niet eten, want dat is ongezond, punt. Is het misschien interessanter om mensen meer uit te leggen waarom dingen gezond zijn. Uh. Ja. En vaak denken mensen dat dat bijvoorbeeld is omdat uh, die zaken antioxidanten Bevatten, die dan veroudering bijvoorbeeld zouden afremmen enzovoort, maar dan blijkt uiteindelijk als we wetenschappelijk onderzoek, er is heel veel onderzoek verricht naar bijvoorbeeld naar antioxidanten enzovoort, en daaruit blijkt bijvoorbeeld dat antioxidanten niet veroudering, het verouderingsproces niet afremmen. En natuurlijk, ik moet mij nader verklaren, er zijn verschillende stoffen in bevoeding die wel een invloed kunnen hebben op het verouderingsproces en dat kunnen eigenlijk afremmen, maar dat is niet omdat het antioxidanten zijn, maar omdat ze een andere activiteit hebben, Juist uh, omdat ze licht toxisch zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld bepaalde stoffen in groene thee. Uh, dan zegt men van uh, ja die uh, zijn goed uh, tegen bijvoorbeeld rimpelvorming of hart- en vaatziektes enzovoort. Uh, dan ze, uh, dan, en dan zegt men dat dat is omdat die stoffen antioxidanten zijn. Maar als je die stoffen bijvoorbeeld beschouwt in groene thee en uh, je meet in het laboratorium, dan hebben die wel een bepaalde antioxidantactiviteit. Nee. Maar in het menselijk lichaam is dat totaal niet het geval. En zijn die stoffen eigenlijk net licht toxisch, waardoor dat onze cellen prikkelen waardoor onze cellen beter bestand zijn tegen verouderingsprocessen. Laten we, laten we eventjes uh, een paar van die mythen over voedsel uh, doorlopen... In de, in de weinige tijd die ons nog gegeven is. Je, je schreef het boek De Voedselzandlopen, en Dat is eigenlijk een, een antwoord op de... naar jouw smaak en, en naar jouw onderzoek ook... verouderde schijf van vijf. Waar wij ja. toch allemaal in België en in Nederland mee groot geworden zijn... is die schijf, ik heb hem nog eens een keertje weer mm -hmm. bij de hand genomen. We beginnen rechtsbovenin, dan zien we heel veel broodrijst pasta. Vervolgens gaan we via thee en water, zie ik, naar de vetten. Dat is een heel mm. klein puntje in de taart. Dan vervolgens hebben we heel veel eiwitten. Daar staat melk. Ik zie, uh, ik zie dikke rode biefstukken mm. liggen en een paar vissen. En dan vervolgens hebben we een mm. hoekje groenten en fruit. Jij ja. beweert de schijf van vijf jongens dat is niet de goede... Nee. Is niet de goede methode. Goh, ja, ik, ik beweer dat niet alleen. Het is heel wat wetenschappelijk onderzoek. Het toont dat ook aan dat de schijf van vijf en ook de, de voedselpiramide, of de voedseldriehoek, op zich volledig verouderd zijn. En dat ook altijd al waren. He, bijvoorbeeld de schijf van vijf is een beetje gebaseerd op de Amerikaanse voedselpiramide En die is dan weer op zijn beurt heel hard uh, gebaseerd op, eigenlijk op het lobbywerk van de bepaalde voedingsindustrieën. He, bijvoorbeeld de, in de landbouwindustrie en de melkindustrie en de vleesindustrie hebben in de jaren 50, toen hadden, onder andere de eerste concepten van de voedselpiramide ontstonden, die hebben die heel hard beïnvloed. En daarmee telt de voedselpiramide en de schijf van vijf veel te veel vlees bijvoorbeeld, en melkproducten veel te veel en te veel graanproducten. Maar dat, daar zit dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, de industrie vooral achter? Wel, onder andere de industrie. En ook, je ja, merkt dat ook, dat het vaak bij zo, dit soort zaken, dus vooral nutritionele geneeskunde, dat de nieuwe uh, ontdekkingen in de wetenschap, dat die veel verder staan dan, die, dan bijvoorbeeld uh, wat we nu zien in de schijf van vijf of de, de voedseldriehoek enzovoort. Uh, omdat uh, ja, op zich bijvoorbeeld uh, in, de, in, de, in, die voedsel, in die schijf van vijf uh, wordt bijvoorbeeld melk aangeraden. Terwijl dat heel wat onderzoek aantoont dat melk uh, net ongezond is. Zelfs al zijt gij als persoon uh, uh, niet lactose intolerant. Hè. Veel mensen, al 10% van de bevolking kan sowieso al melk niet verteren. Uh, in Azië is dat 100% in sommige gebieden, maar zelfs voor die 90% van de Europeanen die wel melk kunnen verteren, blijkt dat ook melk nog ongezond is. Het verhoogt de kans op Parkinson met een factor van 2,3. Het zorgt voor verhoogde kans op eierstokkanker bij vrouwen. Op verhoogde kans op een uitgezaaid prostaticarcinoom bij mannen. Enzovoort. Maar wij zijn allemaal grootgebracht met uh, melk is goed ja. voor elk, maar niet van Jan die plaste van. Ja. En vervolgens ook met het idee dat we melk nodig hebben om dat calcium in onze, ja. botten, uh, ja. onze botten sterk te houden. Ja, inderdaad. Wel, nu Ook hier bij mij in, in België je continu reclame op televisie. Hè, dat je melk moet drinken voor sterke potten enzovoort. En dat als je nog wilt dansen op je 80 jaar als een jonge teenager. Moet je veel melk drinken. Maar als je dan goed kijkt op het einde van, op het einde van die reclamespotjes... Mm. ...komt het dan even in kleine letters. Hè, gesponsord door de melkindustrie hè, en de Europese Unie. Dus dat is allemaal heel hard gesponsord eigenlijk. Dat melk gezond zou zijn. Maar onderzoek toont juist aan dat melk bijvoorbeeld de kans... Op, op, op osteoporose, dus botverkalking, vergroot. Dus, uh, en dat is ook aangetoond in, in heel grote studies, dat uh, hoe meer melk dat je drinkt, hoe meer kans dat je zelfs hebt op botbreuken. Hè. En uh, daarmee zijn ook heel veel wetenschappers, bijvoorbeeld uh, professor Walter Willett van de Harvard Universiteit, dat een van de uh, meest bekende uh, epidemiologen is op het vlak van voeding, die raadt ook melk af. Hè. Die zegt, je kunt dat beter vervangen door groenten te eten. Daar zit ook heel veel calcium in, net zoals mm -hmm. in melk. En die calcium in groenten wordt zelfs beter opgenomen dan uit een glas melk. Dus, uh, en dan ook bijvoorbeeld door vitamine D te nemen enzovoort. Dus om toch genoeg calcium op te nemen. Maar in groenten zit er al meer dan voldoende. Du maar in jouw, in jouw voedselzandlopen, als ik het even kort mag samenvatten... die, die bestaat eruit dat we, dat we die melkproducten eigenlijk schrappen... dat we weinig suiker eten, weinig rood vlees, hè, wit vlees... of vooral liefst vis natuurlijk. Ja. Omdat daar de goede vetten in zitten. En vooral dat... Weinig aardappels, rijst, brood en pasta. Mm -hmm. In het dagelijks leven, ja. om dit te implementeren... wat jij nu ons mm -hmm. voorstelt... Dat is best wel ingewikkeld. Ja, daarmee dat ik ook een, een heel nieuw model heb bedacht. Hè. Dus, en dat noemt de voedselzandloper, om dat juist veel enorm concreet en gemakkelijk te maken. Hè. En men heeft die schijf van vijf, die heeft de vorm van een schijf. Hè. En dan de voedselzandloper ja. heeft echt de vorm van een zandloper, hè. de twee driehoeken boven elkaar. En die driehoeken zijn elkaar spiegelbeeld. Hè. Waardoor dat je direct kunt zien: van, dat je bijvoorbeeld uh, rood vlees kunt vervangen door vette vis hè. en wit vlees zoals gevogelte. Dus je kunt in één oogopslag dat direct zien. En ik had eigenlijk ook. Die, die die voedselzandloper ontwikkeld uh, uit het oogpunt als arts. Hè. Ik ben zelf arts en als arts is het zeer moeilijk om aan patiënten uit te leggen tijdens een kort consult, hè, dat maar meestal een kwartier duurt, spijtig genoeg, hè, om aan mensen uit te leggen wat nu gezonde voeding is. En daarmee heb ik dat eigenlijk ontwikkeld, die, die figuur, hè, dat, dat ik dat gewoon aan patiënten kan tonen en zeggen van kijk, dat is, hè, je moet eigenlijk... Echt, Op het brede deel ja. daar mag je veel van nemen als je onderaan bent. Ja, en, en hoe smaller je wordt, hoe minder je daarvan mag consumeren. Hoe minder, goh, ja, eigenlijk niet zozeer, hoe smaller dat het wordt, hoe minder dat je ervan consumeert. Maar je moet er, dat is gewoon omdat in de top bijvoorbeeld van het onderste gedeelte staan bijvoorbeeld voedingssupplementen, waar dat ik bepaalde voedingssupplementen aanraad. Hè. Zoals? Ja, wel zoals, dat is een heel interessante vraag, want hè, zoals ik daarnet ook al zei, euh, bijvoorbeeld heel veel voedingssupplementen zijn onzin. Hè. De, ja. Ze bevatten antioxidanten die verouderingsprocessen zouden afremmen, maar het is nu net dat die euh, antioxidanten, die gaan juist uw celverdedigingsmechanismen verzwakken, hè, hè, waardoor dat gevatbaar wordt voor, uh -huh. voor veroudering ...of uh -huh. versnelde verouderingsprocessen. En dat is ook wat studies aantonen. Maar welke er, voedingssupplementen uh, raad je dan wel aan? Ja, die komen er direct ja. op, op terug. Hè. Maar als we eerst even kijken naar welke voedingssupplementen... ...heel vaak liggen in, in het kruidvat of in de supermarkt... ...dan zijn dat vitamine A, vitamine E, vitamine C enzovoort. Wel, die raad ik niet aan. Want dat zijn eigenlijk ook... Uh, ...tezij dat je natuurlijk een tekort hebt. Hè. Maar studies tonen aan bijvoorbeeld... ...een grote studie die onlangs nog werd gepubliceerd... ...waar dat 230.000 proefpersonen aan deelnemen bleek dat uh, als je vitamine E nam, vitamine C, vitamine A enzovoort, dan leef je ja, net iets korter zelfs. Hè? Behalve voor selenium. Mm. En dan, dat, dat bleek wel een beetje te helpen. Hè? En dat is ook een voedingssupplement dat ik bijvoorbeeld aanraad. Hè? Maar selenium is niet gezond omdat het een antioxidant is. Selenium is gezond omdat het op heel andere mechanismen in het lichaam werkt. Hè? En andere supplementen zijn bijvoorbeeld magnesium. Hè? Magnesium raad ik ook zeker aan, hè? onder de goede vorm natuurlijk. Hè? Maar dat is niet omdat het een antioxidant is, maar omdat het inspeelt op het energie Metabolisme van de cel enzovoort. Ja, Dus, dus op die manier uh, kun je eigenlijk op een vrij simpele manier zien... wat, uh, wat, wat al die voedingsmiddelen uh, in, in het lichaam doen. Mm -hmm. en, en, en en passant uh, serveer je ook nog wel een aantal mythen af. Hè? Dat groene thee verhaal, dat heb je net al verteld. Maar mm. bijvoorbeeld ook iets waar wij ons echt krampachtig aan vasthouden... hier in Nederland en ik denk in België ook. Namelijk dat rode wijn een soort anti stof bevat, resveratrol. Mm -hmm. Nou, dat hebben wij gewoon allemaal boven ons, uh, ons uh, uh, aardigkastje staan. Mm -hmm. Want uh, een glas of twee rode wijn per dag, dat zou ons leven verlengen. Mm -hmm. Nu Wel... kom jij met het slechte nieuws dat dat helemaal niet zo is. Goh. Ja, nee, uh, rode wijn en alcohol in het algemeen is gezond. Er is, uitge er is gebleken dat uh, wanneer dat mensen elke dag he, twee, maximum twee consumpties alcohol drinken, dat zij 30% minder kans hebben op een hartaanval. Uh -huh. uh, dus, en het maakt niet zozeer uit of dat nu rode wijn is of, of bier of andere alcohol. Uh, twee eenheden per dag voor mannen uh, is uh, voldoende om die 30% reductie te krijgen in een hartaanval. Uh -huh. Voor vrouwen is dat één, één alcoholische eenheid per dag. Hè. Ja. En dan, uh, omdat uit onderzoek is gebleken vanaf twee eenheden per alcohol voor vrouwen hebben ze 25% meer kans op borstkanker. Dus, en dat is ook hetzelfde principe wat ik al heel de tijd ook zeg. Als men uh, alcohol is gezond in lichte mate, omdat het ook lichttoxisch is. Dus, uh, en daardoor prikkelt het ook weer al die verdedigingsmechanismen van ons lichaam. Dus alcohol heeft een hele kleine therapeutische marge, zoals dat noemt, Eén à twee glazen ja. per dag, is gezond. Gaat het erover, dan is het heel ongezond. En datzelfde geldt ook voor groenten, voor fruit, voor groen en thee, voor vette Het vlucht. gaat allemaal over beheersing, Chris Verburg. Ach, of niet. Ja, ja, nee, ik denk, de voedsel... En de mens Paris, ja, en, en, ja, en de mens. En, variatie, en, en de mens ja. is niet zo beheerst. Ik heb ja. uh, zelf het tegeltje boven mijn bed houden van leven ga je dood. Ja, ja. Maar jij zegt van het, het is de sport dat we die veroudering zoveel mogelijk tegen gaan. Dus we mm -hmm. moeten proberen ouder te worden. Ja, ja. ja, ik, ben, ja ik heb het boek ook uh, geschreven omdat het, het onderscheidt zich van veel andere dieetboeken. Omdat dit boek eigenlijk kijkt naar de gevolgen van diëten op lange termijn. Hè. Precies. En, het is geen dieetboek. Het is eigenlijk geen dieetboek. Je valt ervan af als je zo eet. Hè, zonder ja. twijfel dat je te veel weegt. Hè. En, uh, maar het is eigenlijk gericht. Het kijkt naar lange termijn. Want uh, veel diëten zijn gericht op korte Termijn, zoals de beroemde proteïnediëten. Die ja. zijn eigenlijk zeer ongezond. Heel veel eieren, dat zien we de laatste tijd heel Onder vaak. Onder andere, dus het Dr. Frank-dieet, of het, door het Atkins-dieet, al het wetenschappelijk onderzoek naar verhouding toont aan dat proteïnerijke diëten eigenlijk ongezond zijn. Maar je valt er wel vanaf. Dus veel mensen denken van, ah ja, dat dieet werkt keigoed. Maar uiteindelijk blijkt dan op lange ja. termijn... dat proteïnen eigenlijk voor het lichaam een hele ballast vormen. En dat zijn heel interessante mechanismen eigenlijk... dat daar ten grondslag aan liggen. Chris, we moeten je hierbij afremmen. Het, het, het is gewoon niet anders. De voedselzandloper die verschijnt 30 maart in de winkel. Ja, het is maar kort, maar... Die treinreis, die formalideidee, de trein ja, ja, in Nederland. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. NTR. Gruwelijkheden in Sierra Leone. We gaan richting Oosten. Dit was Rebel Country. Ex-president Charles Taylor van Liberia staat ervoor terecht... bij het internationaal strafhof in Den Haag. The reign of terror, noemde Charles Taylor. Het angstzaaien was Taylor's belangrijkste wapen. Luister zondagavond naar de documentaire Duister Diamant. Reconstructie van een hardvochtige oorlog. Liberianen aten zelfs mensenvlees. De Liberianen eat me heel veel moorden, verkrachten, verminken, slachtoffers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 En je reis kan beginnen. Voor interim online professionals kijk je op Someone.nl. Dit is Radio 1.